Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Groeiremmers kunnen bij vrouwen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Dat meldt het Erasmus MC niet gebruik van medicijnen afraad als het niet medisch noodzakelijk is.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 Pensioenfondsen zijn steeds meer kwijt aan hun bestuur. Sinds 2008 zijn de bestuurskosten van de 20 grootste pensioenfondsen met ruim 60% gestegen. Tot 6,2 miljoen euro, dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zitten daar ook de vergoedingen die bij die bestuurders krijgen voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen. Door de economische crisis moeten volgens de pensioenfondsen vaker worden vergaderd. En doordat bestuurders geen vaste vergoeding krijgen, maar vaak per vergadering worden betaald, lopen de kosten hoog op. Dan het weer nog. In de kustgebieden regen, landinwaarts winterse buien. Vanmiddag droger en wat zon. Aan zee wordt het een graad of vijf. En in het zuidoosten blijft het de hele dag vriezen. Morgen meer bewolking en lichte sneeuw. Temperaturen rond het vriespunt. Ja, nou, we weer bij verkeersinformatie in het hele land, behalve in het westen, is het plaatselijk glad. En door het winterse weer zijn de dagelijkse files, vooral in het oosten van het land, een stuk langer. Alles bij elkaar nu nog 220 kilometer file, met veel vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Velperbroek en Wageningen, 13 kilometer. Ook 13 kilometer op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, tussen Nijkerk en Leus de Zuid. Op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Valburg en Grijzoord, 15 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem... tussen Knoop Ressen en Westervoort, 11 kilometer. Het origineel is altijd beter...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 En Lara Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Er komt een eind aan de Fokkerij in ons land. Nou ja, over elf jaar, in 2024. De Fokkers hoort u straks met een reactie. En we hebben voor u de verplaatsing van een noodwoning uit de Tweede Wereldoorlog. En ik heb begrepen dat dat vrij spectaculair was. Blijf luisteren. We gaan eerst naar toezicht door uh, accountants. Want dat toezicht op woningcorporaties schoot tekort. De accountants... En de sector kwam pas echt in actie nadat de Vestia-affaire was uitgebroken, blijkt het uit onderzoek van de autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder vreest ook dat het toezicht bij andere semi-publieke organisaties, als scholen en ziekenhuizen, onder de maat is. AFM roept accountants dan ook op het toezicht daar te verscherpen. De accountant is er om te waarborgen dat wat er ook naar buiten wordt gebracht door zo'n rapporterende onderneming.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 Dat is de directeur van AFM Gerben Evert. En wij hebben nu contact met uh, Jurgen van Breukelen, u bent voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG, een van de vier grootste accountantskantoren van Nederland. Meneer Van Breukelen, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, uw kantoor controleerde ook de jaarrekening van Vestia. U heeft daar forse steken laten vallen. U heeft dat ook erkend he, dat u fouten heeft gemaakt bij Vestia. Um, kunt u uitleggen hoe dat destijds kwam, waardoor uh, u als accountant fouten heeft gemaakt? Uh, zeker. Uh, nou, Vestia is een grote woningbouwcorporatie en die uh, heeft zich in een paar jaar tijd ontwikkeld van een uh, ja, relatief eenvoudige woning- en huizenbouwer naar een uh, ingewikkeld fin financieel conglomeraat en werd een hele actieve speler op de financiële markt, ging uh, een groot aantal derivaten uh, aanschaffen, uh, opties op, uh, op renteconstructies. Uh, nou, dat leek allemaal in het begin goed, uh, goed te gaan. Maar dan zie je na een verloop van tijd dat het risico toch uh, toeneemt. En dan zie je ook dat uh, deze organisatie daar eigenlijk niet was, uh, niet op ingericht was. Welke organisatie? Nou, Uw organisatie bedoelt u? De eigen organisatie was daar niet op ingericht, dus Vestia was daar zelf niet op ingericht. Okay. Uh, en daar speelt bij dat wij de, de toegenomen risico's achteraf bezien ook te laat hebben onderkend. En komt dat dan op zo'n moment door um, gebrek aan kennis bij accountants over bijvoorbeeld die producten over derivaten en de risico's die daarmee genomen zijn? Nou, die, die kennis die, die is bij ons uh, zeer, uh, zeer hoogvoorradig. Uh, dus dat is allemaal het probleem niet. Uh, als wij banken controleren dan uh, zitten de teams vol met dit soort uh, mensen. Mm -hmm. Alleen hier heb je te maken met een uh, organisatie in een sector waar die ja eigenlijk de laatste jaren steeds complexer is geworden. En waar die kennis die we wel in huis hebben eigenlijk te laat uh, dus is ingezet. Mm, dat begrijp ik niet. Te laat in. Dan, je hebt kennis en die zet je dan niet in. Nee. Waarom niet dan? Ja, omdat wij dus la te laat eigenlijk door hebben gehaald dat, uh, dat de sector zich dusdanig heeft, uh, complexer heeft gemaakt. Dat, uh, dat het ook gepast was om al vroegtijdig die expertise in de teams te brengen. Oeh, dat is nou, ingewikkeld. Zijn... Zeg, ik, ik begrijp het nog steeds niet, want u zegt in feite dat, dat u te laat zag. Maar dat betekent toch dat, dat accountants niet helemaal begrepen wat er gebeurde? Anders, anders zet je toch niet je handtekening onder een jaarrekening? Ehm... Um... Nou, dat, wij, wij hebben ook aangegeven dat wij uh, de, de jaarrekening uh, zijn gaan herzien. Dus dat hebben wij, wij hebben onze verklaring ook, uh, ook ingetrokken. Dus mm -hmm. nou, wij zijn wat later in actie gekomen. Uh, maar toen wij in actie zijn gekomen, hebben we wel meteen uh, gepaste maatregelen uh, genomen om te voorkomen dat dat in de toekomst uh, gebeurt. Ja, dus meneer Evers van de AVM heeft een punt als hij zegt van accountants hebben te lang semi-overheid gezien als veilig. Daar zal wel niets mis zijn. U heeft dat uh, gewoon te slap aangepakt? Uh, dat hebben we niet te slap aangepakt, uh, maar we zijn er wat laat achter gekomen. Uh, ja. En uh, daar hebben we nu wel... Al die, al, die voor, al, al die voorgaande jaren Heeft u het natuurlijk, was u sowieso te laat. Heeft u het niet gezien? Uh, nou, dit is wel een, uh, een ontwikkeling van echt de laatste paar jaren. Uh, en die ontwikkeling is al uh, heel snel gegaan. Ja, dus maar... ja, eigenlijk te snel voor ook uw organisatie. Begrijp ik dat nou goed, meneer Van Weer? Nee, want we blijven. kunnen heel snel uh, we kunnen heel snel in, uh, in actie komen. Maar u zei net dat u te, te laat was. Gedaan. Dus het blijft een beetje ingewikkeld op deze manier. Dus ik geef aan, we zijn eigenlijk, hebben we het te laat gezien. Dus laten we het, laat het wat anders formuleren. Hoe zou u in de toekomst kunnen voorkomen dat u dingen te laat ziet? Uh, nou, je moet, wat, wij, uh, wat wij in de toekomst anders zullen doen is uh, periodiek beter kijken naar het, het ontwikkelende risicoprofiel in uh, bepaalde sectoren. Mm -hmm. uh, nou, dat, dat doen we natuurlijk af en toe wel, maar zo'n ervaring, ja, daar leer je ook wel van dat we dat dus sneller en, en vaker moeten doen. Nou, dat hebben wij uh, dus toen dit uh, vraagstuk bij Vestia opkwam, hebben we eigenlijk meteen gekeken door de hele sector heen van zitten er nou nog meer van dit soort vraagstukken. Nou, en heeft u ze aangetroffen? Ja. Ja? Mm -hmm. uh, ja, we hebben meerdere van dit soort voorbeelden uh, aangetroffen. Dus we zijn bij in een paar gevallen zijn er correcties uh, plaatsgevonden. Uh, en uh, dat heeft ons ook wel gebracht op van welke andere sectoren zijn er nou waar mogelijk ook dit soort vraagstukken spelen. Ja, dus de oproep van meneer Evers van de AFM om uh, scherper op te letten is eigenlijk niet meer nodig bij u? Uh, nou, die, uh, dat, dat blijft altijd nodig. En overigens doen we dit soort discussies in uh, heel goed uh, overleg met, uh, met de AFM. Uh, de AFM heeft natuurlijk ook het voordeel dat zij bij alle accountantskantoren uh, in huis kan kijken. En dus ook kan signaleren wat er uh, eigenlijk in de, in, uh, bij alle uh, bedrijven niet goed gaat. Maar ik bedoel eigenlijk, u heeft uw beleid, uw beleid aangepast? Zeker, we hebben ons beleid aangepast. Uh, dus wij doen dit nu niet alleen voor de sector woningbouwcorporaties, maar we doen het nu ook voor uh, ziekenhuizen, voor universiteiten, uh, voor hogescholen. Nou, dus uh, handtekening onder een jaarrekening die eigenlijk niet helemaal een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid komt niet meer voor, begrijp ik, meneer Van Breukelen. Nou, we hebben natuurlijk geen uh, glazen bol waar we in kunnen kijken. Uh, maar we zijn wel een lerende organisatie. Dus van dit soort situaties moet je als organisatie ook zorgen dat je daar beter van wordt. Mm -hmm. En dat je tijdig inspeelt als je, als je ziet dat, dat iets voor verbetering vatbaar is. Oké. Okay. Helder. Jurgen van Bruikelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG. Fijn dat u bij ons even een toelichting wilde geven. Dank u wel. Er komt ook een handtekening onder in Buitenpost. Ook daar is het 12.12.12. 12 12 en Monique en Peter treden na 12 jaar verloving in het huwelijksbootje. Precies om 12 uur natuurlijk. Het wordt een zeer gesponsord huwelijk ook. Want Monique en Peter zijn klant bij de Voedselbank. We schakelen over naar onze eigen bruidsjonker Mark Robin Visser. Ik glipper door de straten van Buitenpost. Met voor mij Ramona in de rode weddingplannerjasje. Wat heb je allemaal bij je? Een warm croissantje met gesmolten kaas... en een warm pistoletje met kaas en ham. En een glaasje choux En waar gaat dat heen? Dat gaat naar de bruidegom. Het is heel glad hoor, pas op hè. Ja. Ook nog op hoge hakken. Je moet netjes voor de dag komen. Want Ramona is weddingplanner... en doet dit dus allemaal voor de beroep. Ze begeleidt bruiden en bruidegommen op de, ja, waarschijnlijk de belangrijkste dag van hun leven. Als het goed is, de belangrijkste en de mooiste dag van hun leven. Maar dit keer, Ramona is het allemaal Prodeo? Ja, He? dat hoort er ook bij, toch? Want, want Monique, en, uh, Monique en Peter die gaan trouwen. Hier is het, ja, nummer 28. Ik, nummer ik doe het hekje ja. voor je open. Kom maar, dan gaan we naar de deur. Monique en Peter gaan trouwen. En Monique en Peter die hebben het financieel heel moeilijk. En die zijn van de voedselbank. Die, die zijn klant bij de voedselbank. Ja, klopt. En vandaag is er dus in heel Nederland een actie Goedemorgen. Goedemorgen. Uw ontbijtje. Kom binnen. We mogen binnenkomen. Uh, vandaag is er een actie overal in het land, in alle provincies... mag één stel trouwen op kosten van, ja, van de ondernemers die allemaal mee willen doen. Het is allemaal liefdewerk. Ja, ik was uh, vanmorgen al aan de overkant bij uh, Monique, uw aanstaande bruid, Peter. Eet ja. smakelijk, trouwens. Dank je, hoor. Kunt u een beetje eten? Nee, er gaat niet zoveel in, denk nee? ik. Nee. <laughs> Zenuwachtig? Ja, best wel. Uh, ik was vanmorgen al bij de buurvrouw aan de overkant. Uw Monique heeft daar geslapen met, uh, met de dochter. Zevenjarige ja. dochter. En ik zie hier in de box er nog één. Ja. Dat is uh, Thiago. Dat is mijn zoontje. Want jullie kennen elkaar al een tijdje, hè? Ja, al twaalf uh, jaar. Ja. Al twaalf jaar verloofd ook. En door allerlei omstandigheden is het er nog niet van gekomen. Nee. Mijn moeder werd uh, ernstig ziek. Het overlijden van mijn moeder en zo. Dan trouw je niet. Nee. En uh, ze heeft al twee, drie kinderen verloren. Dus... Jullie zijn samen al drie kinderen verloren. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar dit ging gelukkig goed. Dus... En jullie zijn ook nog steeds bij elkaar. Ja. Als je dat allemaal meegemaakt hebt... dan kan je de wereld wel aan, denk ik. Op zich wel, ja. ja. Ik word er steeds sterker van. Oh, wat is dat? Waarschijnlijk een belangrijk telefoontje. Met Ramone. Ja, je mag naar nummer 28 komen met de bloemen. Is dat er? Heb jij de bloemen daar? Ja, ze zwaait al in de verte. Daar glippen we, terwijl de bruidegom binnen met lange tanden een croissantje zit weg te werken. <laughs> Gaan wij even de bloemen halen. Prachtig uh, verpakt allemaal natuurlijk. Het zijn gele, ro gele en roze roosjes. Ja. Zullen we maar even naar Peter gaan om te dan kijken wat Peter, hij ervan vindt? Kijken wat hij ervan zegt. Uh, er is hier wat voor je. Je moet even komen staan. Oh, je hebt al één croissantje op. Nou, dat Ik is al heel dapper. Jazeker. Kom even kijken. Ja. Blijf, maar even, blijf maar even hier. Wat je ervan vindt. Want anders dan sturen we het gewoon terug, hoor. Dan bestellen we nieuw. Dan bestellen we nieuw. <laughs> ja. ja, geweldig. Plastic mag eraf. Ramona, vertel even. Wat is wat? Um, dit is het bruidsboeket En dit is het bruidsboeket voor het bruidsmeisje. Ja. En hier zitten er drie corsages in. Eentje voor de bruidegom natuurlijk. En ja. twee voor de getuigen. Heel mooi. Het zijn echte rozen. Maar ze zijn zo mooi. Het lijkt net marsepein. Ja. <laughs> heel mooi. Ja. Peter, ik wens je een fantastische dag. Ja, ik vind je dat je hem na twaalf jaar ook helemaal verdiend hebt. Ja, precies. Op twaalf, twaalf, twaalf? Ja. En uh, als je denkt van, uh, oh jee, ik, hoe kom ik de dag door? Het wordt ook vanzelf 12 uur. Ja, of niet? ik laat het gewoon over me heen komen. <laughs> en uh, kijken hoe het komen gaat. Het allerbeste. Ja, dankjewel. Goed, dat duurt nog eventjes, maar net ze fokken. We zijn het al, wordt verboden in 2024. Straks meer daarover. We kijken eerst hoe het is op de weg. Zo'n bakker met uh, sneeuw, hè? Hier en ja, daar. en daardoor zijn uh, vooral de dagelijkse files nog een stuk langer dan gebruikelijk. Alles bij elkaar zitten we nog op 180 kilometer file. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgt dat bij knooppunt dorp voor 4 kilometer file. De ook is daar dicht. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorken... bij Harningsveld-Giesendam nog 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Randweg Dordrecht 3 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum na een ongeluk 2 kilometer... Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. In Drongelen wordt vanochtend een noodwoning uit de Tweede Wereldoorlog... op spectaculaire wijze verplaatst. Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning... wil die noodwoning in de zomer dan openen als museum. Versnacht even Mark Hamer zag de woning nog op de oude locatie staan. De laatste voorbereidingen worden getroffen. Er worden nu grote houten platen neergelegd. En daarover kan hij zo meteen wegrijden. Ja, dat klopt. Uh, we staan hier uh, bij, de, bij een grote vrachtauto met, uh, nou, denk een stuk of twintig wielen. En daarbovenop staat een, een noodwoning op een nieuwe fundering. De noodwoning. Ik praat met Kastor uh, Smeet, secretaris van de stichting Behoud Meeuwense Noodwoningen. We kijken naar nou een wit gebouwtje. Als ik het zo omschrijf, zou ik zeggen: een hele oude staakerven. <laughs> ja. Daar lijkt het een beetje op. Ja, het is uh, ongeveer 4 bij 12 meter. Uh, het, het zit in een kamertje of drie, vier in. En uh, ja, dit is uh, na de oorlog gebruikt om mensen uh, in te huisvesten. Uh. Ja, want wat is de geschiedenis van de noodwoning? Uh, de noodwoning, we staan hier in Meeuwen, dat ligt aan, uh, aan de Bergse Maas. En dat is uh, meer dan een half jaar lang, is dat frontlinie geweest...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 Links en rechts in de weilanden staan. Dit is degene die er nog het beste aan toe was. Want dat is de operatie vandaag. U gaat hem verhuizen naar nou, 3,5 kilometer verderop. Hij nou, staat hier bij mensen op particulier gebied. Dat is natuurlijk niet iets waar je hem als museum kunt doen. Dus er is nu een hele dikke fundering ondergestort. En op die nieuwe fundering wordt hij in zijn geheel tot bij de Witte Molen gezet. En dan kunnen we hem daar gebruiken als museum. Want dus je ziet, van, er is ongelooflijk hard gevochten hier. Ja. En daar is niks tastbaars meer van terug te vinden. Er zijn nauwelijks boeken over. Op internet is het timmerstil. stil. Ja. En dit is voor ons echt een heel mooi monument. Om toch aan die verschrikkelijke periode nog terug te kijken. En op die herinneringen niet weg te laten gaan. En dan kijken we nu nog even naar wat ik maar even omschrijf als die oude staakkerven. Die staat nu op een plateauwagen. En dan rond half elf gaat hij hier de weg op. naar zijn nieuwe bestemming als museum. Mark maar, hoorde u vanuit Drongelen. Over elf jaar, in 2024, komt er een eind aan de Fokkerij in ons land. De wet waarin dit wordt geregeld krijgt een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. Want zover was die al. Henk van Gerven van de SP was een van de indieners van de wet. In de wet is geregeld dat ze tien jaar tijd krijgen. In ieder geval tot 2024. Om het bedrijf te beëindigen en iets anders te starten. En dat hebben wij gedaan omdat we op die manier de ondernemers een kans geven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 En dat zegt de overheid, ik, ik heb die, jouw land nodig over tien jaar. Ik zeg dat jou van tevoren. En daarom hoef ik niet te betalen. En hier in de Nering vinden wij een ondermijning van de rechtsorde... als je het een beetje ernstig uh, zegt. We praten erover door met Wim Verhagen... van de branchevereniging van de pelsdierhouderij in Nederland. De NFE. Meneer Verhagen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat, wat, wat kunt u hiermee uh, met de berichten tot nu toe? Die wet waarschijnlijk dan volgend jaar die zal ingaan. En de rechter gaat ter zijner tijd kijken wat er aan compensatie mogelijk is. Um, ja, op de eerste plaats wil ik uh, zeggen dat het een uh, zwarte dag is uh, geweest gisteren voor ondernemend Nederland. Ha, had u nog en verwacht het is, dan dat dit uh, het voorkomen had kunnen worden? Ik had er op zijn op geregeld dat de, in, dat de Eerste Kamer op een integere wijze zou kijken of dit een zorgvuldige wet is. En dan waren zij met ons tot de conclusie gekomen dat dat niet het geval is. Hier wordt een economisch rendabele sector met meer dan 300 miljoen euro eh, omzet. Bedrijven die meer dan 70 miljoen euro per jaar aan belasting betalen. 1500 mensen in werkzaam zijn. Dus kortom goed voor onze economie. Die wordt eh, om vage, willekeurige redenen wordt die, eh, op een zijspoor gezet. En ik had de indruk dat Kamerleden menen dat, uh, dat de rechter pas over jaren daar uh, uitspraken over gaat doen over de schade. Ik denk dat ze daar heel fout mee zitten. Uh, we hebben veel juridisch advies ingewonnen en daaruit blijkt dat op het moment dat de overheid de schade toebrengt, dat dan op dat moment ook al de overheid aansprakelijk is voor die schade. Dus wij zullen op korte termijn zullen we een grote claim neerleggen bij, uh, bij de overheid. Um, en we schatten in dat, dat het ver over de miljard zal gaan. Hm, zo, dat is een hoop geld. Want, want dat zit hem in, in uw verlies, verlies van inkomsten, en waar nog meer in? Het is opgebouwd uit een, een drietal componenten. Het is uh, inkomensverlies, het is vermogensverlies... en het is vervolgens ook nog schade die de mensen ondervinden... doordat ze hun bedrijven uh, moeten slopen... en ook okay. nog moeten proberen om een andere bestemming daarvoor te krijgen. Nou, dat gaat in Nederland niet makkelijk. Probeer maar eens een vergunning te krijgen voor... Voor een nieuw bedrijf, dat is vaak toch al enkele jaren van procederen, bestemmingsplanwijzingen, inzagen, bezwaren van iedereen. En daar wordt u niet in ondersteund, uh, in de afbouw van, van de fokkerij. Ik heb gisteren een schandalige overheid gezien uh, die op een zeer grove wijze omgaat met de belangen van ondernemers en medewerkers. U hmm. krijgt niet de helpende hand van de overheid toegestoken in, in deze? We hebben op geen enkele, uh, nog, ik kan het anders zeggen, af en toe werd gisteren nog op onbeschofte manier over, uh, over onze bedrijven gesproken. Hmm. Dus dat is niet, uh, dat is niet nodig. Dus door wij... alle partijen of, of door bepaalde partijen met name? Ja, SP, We uh, hoorde net meneer Vergerven als een groot schijnheilig iemand uh, nu uh, de, de passie preken. Maar, uh, maar waarom schijnheilig dan? Partijen. Waarom schijnheilig? moet u even toelichten. Niet voor, niet, voor alle, niet voor alle partijen, CDA, VVD, SGP hebben zich uitstekend uh, geweerd. Uh, mm. dus complimenten daarvoor. Uh, de SP die uh, ze suggereren dat, dat hier dierenwelzijn bij gebaard is... Dus, uh, uh, ...dat de bedrijven die tien jaar vol kunnen maken, denk ik, waar haal je het vandaan? Hoe kun je in een sterfhuisconstructie, waarin je geen enkel perspectief hebt... ...kun je mensen dwingen om nog te proberen om hun eigen geld dat ze erin gestopt hebben... ...dan moeten ze de komende jaren moeten ze dat proberen. Ja. En alle onzekerheden van die moeten ze proberen om dat terug te zetten. Dat is niet hmm. te doen in tien jaar? Elf jaar? Dat hangt van de marktontwikkeling af, dat hangt van, uh, van de sociale omstandigheden af... Dat hangt er vanaf of die 1200 medewerkers beleid, bereid zijn om die doodlopende weg in te lopen en tot het einde toe te blijven, uh, te blijven werken. Echt, nou, maar, maar meneer Van Hagen, <laughs> dat, weet u, dat weet u dus ook nog niet zeker. Dat, dat komt een onzekere tijd aan. Maar u, u heeft al over een miljard schadeclaim. Maar waar zit hem dan nu die schade nog in? Want het duurt nog. U kunt nog jaren voort. In theorie, als de bedrijfstak volledig intact zou blijven... Hè, die 160 ondernemers met die 1200 medewerkers... als die intact kunnen blijven... en die zouden toekomstperspectief hebben... dan zou je kunnen zeggen, we kunnen proberen om die weg te gaan bewandelen... Maar elk toekomstperspectief wordt de bedrijven ontnomen, wordt de medewerkers ontnomen. Er is geen enkele uitweg mogelijk dan te proberen om in die doodlopende weg verder te ploeteren. En uh, dat is een... Uh, in onze ogen is dat een kansloze weg. En uh, dat zullen we op deze manier aan de rechter voorleggen. Het is niet eerder gebeurd dat er in Nederland een complete bedrijfstak... die aan alle wettelijke eisen voldoet dat die, uh, dat die verboden wordt. Dus dit is een precedent die ze weergaan niet kent. En wij zullen ook... Uh, alle gerechtelijke wegen bewandelen. op elk uh, niveau. om uh, te proberen. om ervoor te, te zorgen dat de overheid. voor deze schade opdraait. Nou, dus, dus het stopt niet. Uh, als u uw zin niet krijgt. bij één gang naar de rechter. U gaat op alle vlakken. Gaan, pro pro proberen uw ab, recht te halen. Wij gaan absoluut. tot het alleruiterste. gaan wij door. tot het Europese Hof. en tot WTO. en overal waar we naartoe kunnen. Daar uh, waar wij ons recht kunnen halen. dat, uh, dat gaan wij doen. Dus. Uh, de, de overheid is nog lang niet van ons af. En ja, voor de Netsen is, uh, is het heel vervelend. We krijgen nu al diverse aanvragen uit Rusland en uit de Oekraïne en uit, uit China die, uh, die samenwerksverbanden zoeken en die mm -hmm. willen proberen om die productie zo snel mogelijk over te nemen. Nou, dus je zegt eigenlijk, die netten, die worden dan ergens anders wel gehouden. Misschien dat, dat, dat, niet op, op deze manier. U, u hoort net die vergerven roepen dat er dat er veel, uh, veel uh, winst gemaakt wordt. Als dat zo zou zijn, dan zullen die Russen en die Chinezen dat heel graag eh, voor een rekening willen nemen. En dan zijn ze beter af in Nederland dan in Rusland, zegt u? Ja, dat mag. niet niet. Ik eh, adviseer u, nou, u. U suggereert talen. dat een beetje. Dus u mag u uw gedachten ook afmaken hier eh, op de zender. Ik ga er niet vanuit dat het beter is dan in Nederland. Nee. Nee. nee. Ik heb eh, tot op heden heb ik nooit gezien dat leefomstandigheden van dieren en eh, ook zelfs van heel veel mensen dat die beter zijn daar dan hier. Dat, dat dat nee, goed. dat, dat beeld heb ik niet gezien. Nou, Wim Verhagen van de branchevereniging van de Pelsdierhouderij in Nederland. En FE. politiek is nog niet van u af. We horen het. Dank u wel voor de toelichting. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journal. De Karo neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carol de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Ja, de, de veranderingen in Europa die Herman van Rompuy en José Manuel Barroso voorstellen... zijn zeer ingrijpend en worden te snel ingevoerd. Nou, dat zeggen althans de vakbonden. En die hebben gezamenlijk een brief geschreven aan premier Mark Rutte. Want ja, die moet op de rem gaan staan tijdens de Europese top die morgen begint. Gemeenten hebben geen inzicht in het aanbod van seniorenwoningen... en hebben dus ook geen idee hoeveel er moeten worden gebouwd. En rijdt u een leasewagen of een bedrijf... Dan is de kans aanwezig dat de baas meekijkt hoe hard u rijdt, hoe vroeg u ochtends op pad gaat en waar u in uw privé tijd naartoe gaat. Horen we allemaal straks in Caro, Goedemorgen, Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS journaal. Het Erasmus MC in Rotterdam waarschuwt voor groeiremmers. Bij vrouwen kunnen die leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Het Erasmus raadt afremmen van de groei van lange meisjes... met hoge dosis geslachtshormonen af als het niet medisch noodzakelijk is. Internationaal klinkt veel kritiek op de lancering van een Noord-Koreaanse raket vannacht. De VS spreekt van een provocatie, de VN bespreekt de lancering later vandaag. En China, de grote bondgenoot van Noord-Korea, betreurt de lancering en roept Pyongyang op zich te houden aan resoluties van de VN-veiligheidsraad.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 WBE verkeersinformatie In het hele land, behalve in het westen, is het plaatselijk glad. En daardoor zijn de dagelijkse files, vooral in het oosten van het land, nog steeds een stuk langer. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Dorp 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij Randweg Dordrecht, 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En de langste file is op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij de zuid 12 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Ressen en Westervoort 11 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. De vakbonden waarschuwen het kabinet voor te snelle en ingrijpende Europese maatregelen. Gemeenten hebben geen inzicht in het aanbod van seniorenwoningen. In Colorado kun je vanaf deze week legaal wiet kopen. En het ochtenduur van Koos Postmaat. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Nieuws de jager is vanochtend in Leiden. Waar ze het beeld van domme, naïeve indianen willen rechtzetten. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail goedemorgennederland.nl Vakbonden FNV, CNV en MHP maken zich zorgen over de nieuwe koers die EU-president Herman van Rompuy wil inzetten in de Europese Unie. En daarom waarschuwen de vakbondenpremier Rutte vandaag in een brief. Goedemorgen Jaap Smit. Voorzitter van CNV, um, ja, jullie zijn bang voor te veel bemoeienis vanuit Europa? Nou, dat, dat is niet helemaal het geval. Het gaat uh, meer om het tempo waarin het nu gaat. En over de democratische legitimatie, maar het maar zo te zeggen. Het, het, het risico bestaat dat wij nu allerlei richtlijnen vanuit Europa moeten gaan volgen. Bijvoorbeeld over hoe we onze arbeidsmarkten moeten gaan inrichten. En eigenlijk is het bedoeld voor landen die. Ja, wat, laat ik zeggen, hun zaken helemaal niet op orde hebben. En het, het tempo waarin dat nu gebeurt, gaat erger hard. En daar maken we ons wat zorgen over. Ja, maar dan maakt Europa uiteindelijk eindelijk eens werk van... en worden de knopen doorgehakt, is het weer niet goed. Ja, dat, dat moet u zo niet zien. Ik, ik heb mezelf nooit tegen Europa uitgesproken namens het CNV. Maar het gaat wel om hoe ver gaat dat. En daar bestaat ja. nog zoveel onduidelijkheid over... dat we daar onze zorgen over uitspreken. Dus het is niet alleen het tempo, het is ook hoe ver gaat het, zoals u nu ja. zegt. En ja, en daar is nog veel onduidelijkheid over. Okay. Vorige, waar, ja. waar bent u dan bang voor? Nou, bijvoorbeeld dat, dat Brussel uh, of dat Europa ons gaat opleggen hoe wij uh, bijvoorbeeld uh, zaken moeten veranderen op onze arbeidsmarkt. Of uh, zaken die, die uh, uh, het sociaal-economische klimaat in Nederland uh, beïnvloeden. Uh, kortom, er is nog zoveel onduidelijkheid over. Dat, dat, daar willen we eerst wat meer over weten voordat we nou zeggen, nou oké, okay, dat lijkt ons prima. Ja, maar u heeft blijkbaar signalen dat het die kant op gaat. Ja. Ah ja, vorige week was ik in Brussel tijdens een vergadering van de Europese vakbond en daar hoorden we Barroso ook spreken. En ja. Toen hebben we ook onze zorgen allemaal geuit over het feit dat ja, Europa wordt totaal beheerst worden door financieel-economische discussies, maar gaat het ook nog over een sociale paragraaf? Wat blijft er over van ons sociale klimaat? En ja. Daar zijn we in Nederland van oudsher zuinig op en dat moet ook zo blijven. En wat was het antwoord dan op die vraag? dat hij dat begreep en uh, uh, dat hij daar, nou, daar, heeft hij, daar heeft hij naar geluisterd. Maar, kort, maar, maar goed, we zitten ook met een, uh, met een aantal probleemlanden in Europa... waarvan je inderdaad kunt zeggen, van, hoor, daar is het misschien wel nodig om erin te grijpen. Maar nogmaals, onze zorg is dat er zoveel onduidelijkheid over bestaat... dat we niet precies weten wat er op ons afkomt. En nee. daar, daar hebben we ons over uitgesproken. Mm, ja, maar u, u maakt zich zorgen, maar u weet eigenlijk ook niet wat er precies gaat gebeuren. Nee, en dat ja, is waar ja, u zich eigenlijk zorgen over dat, maakt. Ja, exact. Dat precies de zorg, <laughs> ja. ja. En, ver, vertrouwt u premier Rutte dan niet? Rutte wel, maar het, laat ik zeggen, het is gebruikelijk om uh, voor zo'n top eens even te laten horen wat wij ervan vinden. Dat hebben we nu gedaan. Ja, en um, u wil dat, dat Mark Rutte, dus, uh, nou ja, een beetje op de rem gaat staan daar? Nou, eigenlijk. dat hij, omdat hij in ieder geval kennis neemt van onze zorg. En ik denk dat hij uh, die zelf ook wel heeft. Ja. En dat hij in ieder geval die meeneemt wanneer het gaat over de concrete afspraken die in Brussel gemaakt worden. Want wij pleiten er wel voor dat wij. Veel zeggenschap blijven houden over de wijze waarop we zelf hier in ons land onze zaken op orde brengen. Ik vind ja. het prima dat Brussel zegt, dit is het kader. Hierbinnen zul je, de, de, je je begroting moeten opstellen. Dat is de 3% norm bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar laat een, een hoop ruimte en vrijheid over om het in je eigen land dan ook in te richten zoals je dat wilt. Ja, Europa moet niet mee aan tafel gaan zitten als het nee. gepolderd wordt. Nee. Dat willen we niet. Nee, dat is inderdaad het geval. Ja. Ja. Heeft u eigenlijk met andere vakbonden in Europa contact gehad? Nou ja, ik, zoals ik u zei, ik heb vorige week uh, een, twee dagen in Brussel gezeten... waarbij een, uh, ja. de hele Europese vakbeweging is. Daar heb je contacten met, uh, met je collega's uit heel Europa. En delen die uw angst? Ja, die delen, die delen ons angst, ja. ja Welke ja. landen zijn dat? Nou ja, dat, dat, uh, uh, dat vraagt me wel niet heel veel. Maar uh, nou ja, Wat je gewoon ziet als je in die Europese vakbeweging daar bent... Dat is er ook wel een onderscheid tussen zuidelijke en noordelijke uh, uh, vakbeweging. Ja, precies, onder... daarom vraag ik dat, ja. Mm -hmm. Ja. Nee, kijk, er is natuurlijk een groot. In het algemeen het onrust die, of de onrust, of de zorg die we met z'n allen delen, is. Komen wij nou terecht in zeg maar, uh, voortdurend knalharde uh, financieel-economisch gedreven maatregelen? En waar blijft de sociale paragraaf die daaraan gekoppeld moet zijn? Mm -hmm. Met andere woorden, wat blijft er over van een. Of hoe, hoe zorgen wij ervoor dat wij een, ook een sociaal Europa overhouden? En je, je ziet gewoon in, in, in die landen waar het echt heel slecht gaat, dat dat zeer in het geding is. En die, uh, die zorg delen wij dan met onze collega's uit in die landen waar dat. Uh, echt knalhaard uh, uh, um, aan, de, aan de orde is. Noemt u dan eens een, een potentieel gevaar voor de Nederlandse werknemer... waar u tenslotte voor optreedt? Nou, bijvoorbeeld de manier waarop wij hier... Wij, wij, wij zijn hier met elkaar in gesprek over het ontslagrecht... of over de, ja. de lengte en duur van de WW... en de manier waarop wij onze arbeidsmarkt inrichten. Nou, dat kan zijn dat dat uh, uh, verregaande bemoeienis vanuit Brussel zou, zou krijgen... waardoor de vrijheid om daar zelf met elkaar over te onderhandelen... en je eigen afspraken te maken in het geding is. En dat willen we niet. Ja, en dat heeft u dus geschreven in een br uh, brief aan Mark Rutte. Precies. Ja, oké. Okay, hartelijk dank, Ja Smit, voorzitter van CV. Tot de dienst. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Badr Hari mag van de rechter de kerst niet onder de boom van Estel vieren. Hebben gevangenen in Nederland eigenlijk recht op kerstverlof? Het antwoord komt van Masoud Tahiri, jurist en bestuursvoorzitter van de stichting Landelijke Gedetineerde Commissie. In het algemeen is het zo dat je geen recht hebt op kerstverlof. Kerstverlof verlof is alleen mogelijk voor het geval dat een persoon... Uh, ...bijvoorbeeld een geboorte van, van zijn kind mee wilt maken... ...dan wel een, uh, een overlijdingsgeval ten sprake is. Degene die in voorarrest zitten, die krijgen geen verlof. Uh, in de media wordt heel vaak gezegd dat het om een verlof gaat... ...maar dat is dan schorsing van de straf die ze op dat moment uitzitten. Met de schorsing zou je kunnen zeggen dat de rechter meer vrijheid heeft... ...en die zou ook kunnen kijken bijvoorbeeld of iemand recht zou hebben... Om kerst thuis door te brengen. Maar op het moment dat de rechter in het dossier. feit en aan omstandigheid aantreft. op grond waarvan geconcludeerd kan worden. dat de verdachte het delict waarschijnlijk wel heeft begaan. dan wordt een schorsing sowieso niet toegekend. Want dan is het risico te groot dat de verdachte niet terug zal keren. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Leiden. Daar is Niels de jager. Het plastic zakje gaat open. We hebben binnen een uh, hard plastic doosje ook nog van dat bubbeltjes plastic. En daar goed beschermd een, uh, een kraal. Centimeter lang, langwerpig. Die, uh, is van glas. Blauw-groenig. Er uh, zit een uh, lang uh, over de lengte een gat, dus wat te zien een, een schakel van een, een ketting. Wat is het verhaal van deze kraal? Een uh, aantal keer naar de Dominicaanse Republiek geweest. En daar hebben we deze gevonden. Een opgravingen van een Indiaanse nederzetting. Dat zegt de net afgestudeerde archeologie-student Floris Kenen. Ja, deze kraal ligt uh, samen met andere opgravingen veilig opgeborgen... op de faculteit archeologie hier in Leiden op de universiteit. Ja, en over dit soort kralen heb jij je, je masterscriptie geschreven. Vorige week daar nog een prijs mee gewonnen... van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ja, wat heb je onderzocht? Uh, twee dingen, namelijk uh, twee misvattingen die er uh, bestaan in de geschiedenis. Namelijk dat de indianen werden afgescheept met uh, kralen en spiegeltjes. En dat dat uh, uh, heel weinig uh, waard was voor de Spanjaarden. Uh, en, en daarnaast dat zij passieve slachtoffers waren van het uh, proces van de Spaanse kolonisatie. Ja, want het beeld dat, dat wij ook uit geschiedenisboeken hebben... is dat uh, die, die indianen er toch een beetje in zijn geluisterd. Uh, die hebben hun dure goud ingereld voor... Ja... Uh, op zich uh, geen, geen lelijke, maar ook niet hele, bies, ja, niet hele waardevolle spullen zoals dit kraaltje hier. Nee, dat is uh, logisch vanuit uh, ons uh, standpunt om dat zo uh, te omschrijven. Voor de indianen waren dit soort uh, uh, spullen echt veel meer waard dan het uh, goud dat zij uh, weliswaar ook een, uh, belangrijk vonden. Maar uh, toch minder dan uh, deze glinsterende voorwerpen die we, die we hier zien. Dit heb je zelf dus opgegraven. Vaker geweest daar in het Caribisch gebied? Ja, drie keer. Twee keer met, met opgravingen en één keer om zelf onderzoek daar te doen naar collecties en materialen. Ja, Toch is het een feit dat goud veel meer waard is. Je kan zeggen wat je wil veel meer waard is dan dit soort kralen. Ja, nou die, die indianen die keken daar dus anders uh, naar. Voor hen was uh, goud één van de uh, materialen. En dat had zeker niet de materialistische en economische waarde die het uh, voor ons uh, wel heeft. Deze objecten hadden veel meer een symbolische, spirituele waarde voor hen. Wat de uh, uh, waarde alleen maar uh, uh, meer maakte voor hen. Oké, okay, dus een hele andere, ja, uh, andere verdeling van, van wat nou belangrijk en waardevol is en wat niet. Als we hier verder kijken op tafel, we zien hier ook uh, andere plastic zakjes met daarin aardewerk. Ja, inderdaad. Dit is, uh, uh, dit is groen geglasuurde aardewerk, Europees aardewerk uh, van een uh, olijfkruik. 14 augustus 2007 gevonden, ook Dominicaanse Republiek? Ja, inderdaad, El Cabo. Dom of niet, die indianen. Uiteindelijk, het is toch niet goed met ze afgelopen. Nee, dat uh, kunnen we niet uh, ontkennen. Uh, hoezeer zij ook daartoe hun best hebben gedaan... op den dure uh, moesten ze het onderspit delven door de ziektes... Uh, waartegen ze niet immuun waren, die de Europeanen meenamen. En ook natuurlijk dat ze tot slaaf werden gemaakt... en verplicht werden om bijvoorbeeld uh, tribuut uh, te betalen. Maar daar zijn ze niet als, als uh, ja, uh, willoos, uh, dom en naïef ingetuind? Nee, zij probeerden juist uh, heel creatieve nieuwe manieren te vinden... om zich aan een nieuwe situatie aan te, te passen... En uh, waren zeer uh, uh, bewust van hun uh, ruilhandel. En probeerden echt op een actieve manier dit soort Europese materialen te uh, bemachtigen. Moeten we nu de geschiedenisboeken voor onze schoolkinderen gaan herschrijven. Om uh, ja, toch een soort rehabilitatie te geven voor die indianen. Ze waren niet dom. Ja, inderdaad, goed, uh, goed verwoord. Het, uh, het, het, zou ze, het zou de Indianen recht doen om ook hun kant van het verhaal te belichten, wat toch vaak niet wordt gedaan. Uh, zo om een, een completer beeld van de, van de wereldgeschiedenis te geven. En niet alleen vanuit een uh, Europese koloniaal perspectief geschreven. Nou, de schoolboekenuitgevers uh, ja, die kunnen aan de slag. Volgens Kene, bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Indianen zijn dus niet dom. Nieuws de jaar vanuit Leiden was dat. Regen en dus druk op de weg. John Bakker van AWB. Ja, niet alleen regen. Tenminste, in het westen van het land is het regen. Maar in het oosten, daar heeft het flink gesneeuwd. En dat is ook blijven liggen. En daardoor liep het ook vast op diverse snelwegen in het oosten van het land. Inmiddels gaat het allemaal wel weer wat, wat oplossen. Nog wel veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Hoofddorp, 9 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar... bij knopend Bad Oeverdorp, 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht... Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht 4 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En de langste file op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid 12 kilometer. Dankjewel, John. Straks in Colorado kun je vanaf deze week legaal wiet kopen. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag.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 Hoi Pipaoi en poep aan schoen en hoor, hoe rappigrapper ik groen. Rap, Mij neem je niet in het oudje zeg het oudje. Nooit dat ik meer kon, nein, zeg Relijn. Geen vrouwen toch een kans, die jans. Een man is maar een man, zei dan. Na zo'n half jaartje begonnen er toch al reacties te komen. Dan fiets je langs de sigarenwinkel hier. En die heeft dan een pagina op zijn deur geplakt. Dat soort signalen. Of je komt met je autootje, kom je langs een tankstation en dan zegt de.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 Striptekenaar Jan Kruis over uh, deze dag in 1970 toen voor het eerst de uh, strip Jan Jans en de kinderen verscheen. In 1985, een nummer 1-hit in Nederland. Furgels Sharky was dat met A Good Heart? Het is acht minuten voor tien. U luistert naar De Caro op Radio 1. In de Amerikaanse staat Colorado is sinds deze week het gebruik van cannabis toegestaan. Na Washington is Colorado de tweede staat waar het gebruik van softdrugs legaal is. Michiel Vos, correspondent in Amerika. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met die Amerikanen? Ze waren toch zo anti-drugs? Ja, je dacht dat ze nog naar Amsterdam zouden komen ja. om uh, uh, high te worden. Dat is dus niet meer nodig, want inderdaad, zoals je zelf zei... ...je kan dat dus nu ook in je eigen land, weliswaar maar in twee staten... ...maar Colorado heeft redelijk wat nieuws gekregen, omdat het de tweede staat is. Washington was de eerste staat, maar dat is in het westen, helemaal in het noordwesten... ...en dat is altijd al een hele progressieve staat waar veel dingen mogen. Colorado was opvallender en nu mag je inderdaad zelf... Uh, legaal drugs gebruiken en bezitten. En dat is voor het eerst, zeg maar. Ja, en dat is allemaal gekomen omdat er een referendum is gehouden begin november. Um, waarom zijn die Amerikanen opeens dan, in die twee staten althans, zo pro-cannabis? Ja, dat, dat gaat heel langzaam. In Colorado is er een lange geschiedenis waarin werd geëxperimenteerd met kleine hoeveelheden marihuana, softdrugs, zoals wij dat noemen... die al dan niet legaal uh, gedoogd werden of medisch werden gebruikt... en via die weg langzamerhand werden geïntroduceerd in die staat. Nou, en op een gegeven moment is er dan een beweging... Zoals er wel vaker bewegingen zijn op bijvoorbeeld het gebied van abortus of het gebied van wat uh, uh, we zeggen, gun control. Dingen die staten zelf mogen regelen en waar ze Washington niet meteen voor nodig hebben. En dat wordt dan voorgesteld via een referendum. Elke ja. twee of vier jaar hebben we allerlei staten allerlei referenda. En in dit geval was dus uh, drugsbezit aan de hand. En kiezers hebben dat afgelopen november, tijdens de presidentsverkiezingen, in een referendum meegenomen. In een referendum op die verkiezingsdag en gezegd. Dat doen we. We gaan legaal. Uh, drugs introduceren, softdrugs. We hebben het over marihuana, we hebben het over cannabis inderdaad. Ja. Op, een, op, een, op een zeg maar beperkte manier. Maar dat kan dus nu in Colorado. En wat is dan de redenering van de voorstanders om dat te willen? Uh, is dat een beetje hetzelfde? Is dat vergelijkbaar met wat wij hier zeggen? Je kunt maar beter legaliseren. Dan heb je in ieder geval het zicht erop. Ja, dat klopt. Er zitten veel te veel mensen in de gevangenis die daar zitten vanwege kleine vergrijpen die te maken hebben met softdrugs. Dat is onzin. Je kunt het beter legaliseren. Er is een financieel aspect. We kunnen het dan ook belasten. Hè? En dat is natuurlijk ook waar andere staten een beetje naar kijken. Die kijken dan naar zo'n ene staat die het doet en die kijken dan wat gebeurt er. Bijvoorbeeld hetzelfde gebeurt ja. het bijvoorbeeld met casinos. Hè? Je legaliseert casinos buiten bijvoorbeeld de Indianerreservaten. Wat gebeurt er dan? Hoeveel halen die staten dan aan belastinggeld op? En dan op een gegeven moment, dat zie je meestal na een paar jaar komt er een andere staat die een dergelijk voorstel in een referendum voorstelt aan de kiezers. En dat is dus hier ook gebeurd. En nu mag je dus inderdaad een ounce 28 gram legaal bezitten, oftewel zes planten in Amerika. Ja. Je moet 21 jaar en ouder zijn en het mag niet in het publiek worden gerookt, alleen dus er zijn wel regels en er komt ook een soort uh, uh, regelgeving die moet gaan regelen hoe, uh, in, onder wat voor een omstandigheden winkels dat met een vergunningsstelsel mogen verkopen. Maar het gaat dus lijken op, op Nederland. Ja. En, want ja, ik herinner me, de uh, war on drugs hè, van de federale overheid die is natuurlijk nog volop aan de gang. Ook. Hoe, hoe, hoe rijmt dat zich met... Uh... Dit besluit? Ja, dat is inderdaad het gekke. Dat, dat, dat zie je goed. er is natuurlijk op statelijk niveau mag het, maar op federaal niveau, zegt Washington, de feds zeggen... luister, op federaal niveau is het bezit, de handel, het, het, het gebruik van drugs, wat dan ook, softdrugs, dat maakt het allemaal niet uit, dat is illegaal. Ja. En nu wacht een staat als Colorado, ook de officiële kant, de gouverneur, etcetera, de wetgevers, wachten zeg maar, op een antwoord van Washington. Nou heeft uh, Obama, uh, president Obama en zijn regering zich altijd een beetje zeg maar gematigd opgesteld, maar hun uh, officiële visie was altijd nog steeds dat het via de, via de federale wetgeving nog steeds verboden is. En nu wordt dus de vraag ja. gesteld: wat gaat Washington doen hieraan? Ja. En zijn er al ja, de... signalen van wat Washington dan gaat doen? Nou, ze hebben officieel gezegd, uh, het is nog steeds verboden... maar ze hebben zich zeg maar, even de tijd gegeven om een antwoord te formuleren. Ze willen even kijken hoe ver ze gaan. Niemand wil ingaan tegen de, uh, de populaire wil... de wil van, de, van het gewone volk in een bepaalde ja. staat. Dat is altijd onpopulair. Maar aan de andere kant is het aan de federale overheid... om federale wetten nou eenmaal toe te passen. Na te laten leven. Uh, af te dwingen. Dus nu is de vraag, wat gaat de federale overheid doen? Dat is simpelweg nog niet bekend. Maar iedereen zeg maar, wacht een beetje af. Men denkt dat de federale overheid voorlopig nog even afstand zal nemen. Dat ja. ze niet zullen willen ingrijpen. Goed, Washington en Colorado dus. Twee staten. Gaan er meer volgen tot slot kort? Ik denk het wel. Uh, meestal is het met dit soort wetgevingen als er belasting gaat worden opgehaald en dat gaat begin volgend jaar beginnen. dan is het allemaal over geld, dan gaan andere staten gewoon volgen. Dankjewel, Michiel Vos vanuit Amerika. Wij gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met uh, gemeentes. Die hebben eigenlijk een heel slecht overzicht van hoeveel seniorenwoningen er binnen hun grenzen staan. En de baas kijkt mee met bestuurders van lease en bedrijfswagens. En natuurlijk het ochtendtumeur van Koos Postema. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.